Drie uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympia het vervolg van de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen. En we volgen natuurlijk de ontwikkelingen in Oekraïne. Ook in het internationaal hoort u dat met Marjan Koek. Het lijkt erop dat de gevangen Oekraïense oud-premier Julia Timoshenko snel vrijkomt. Het parlement in Kiev heeft ingestemd met versnelde vrijlating. Inmiddels lijken de dagen van president Janukovic geteld. Na dagenlange protesten heeft hij zijn kantoor in de hoofdstad Kiev verlaten. Journalisten zeggen dat het presidentiële kantoor in de hoofdstad leeg is. Ze kunnen er vrij rondlopen. En ook betogers zijn opgerukt naar het gebouw. Automobilisten op weg naar de Alpen, of terug... hebben een behoorlijke kans om in de file te komen. In Duitsland is het erg druk rond München. En in Frankrijk staan bij Lyon veel files. Het hoogtepunt was vanochtend 38 kilometer. Volgens de ANWB is het duidelijk drukker dan een week geleden. De grootste drukte wordt volgend weekend verwacht... omdat het dan ook carnaval is. In Nederland gaan volgens de ANWB 1,4 miljoen mensen op vakantie... tijdens de voorjaarsvakantie. Ruim een kwart daarvan gaat op wintersport. In Australië is geschokt gereageerd op de zelfmoord... van een bekende tv-presentatrice Charlotte Dawson. Ze werd doodgevonden in haar huis in Sydney. Er wordt een verband gelegd met pesterijen op internet. Dawson was eerder met een depressie in een ziekenhuis opgenomen. Ze had toen gezegd dat ze gesloopt was... door de strijd tegen pesterijen op internet. Ze zei dat ze het niet kon laten om te reageren op kritiek. Irene Wust, Jorien Termors Mors en Marit Leenstra... hebben in Sochi de finale van de ploegachtervolging bereikt. In de halve eindstrijd wonden ze van de Japanse ploeg. In de Nederlandse ploeg nam Leenstra de plaats in van Lotte van Beek... die wel meedeed aan de kwartfinales van vrijdag. In de finale treft Oranje vanmiddag de Poolse ploeg. Naar nog het weer, op steeds meer plaatsen schijnt de zon... en het wordt bijna overal droog bij een graad of 9. Morgen en maandag blijft het droog met zonnige perioden en sluierwolken... en plaatselijk meer dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tielf-Herenveen.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 Radio 1. Nog een klein uurtje moeten we wachten, maar dan verwachten we toch echt een gouden medaille van de Heren-Achtervolgingsploeg. En natuurlijk een reportage vanuit Oekraïne. De situatie in het land is nog altijd zeer onduidelijk. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeter. Nog even naar de Adler Arena om met name te horen hoe de Nooren het hebben gedaan, Sebastian. De Noorwegen wint van uh, Rusland. Noorwegen met uh, Bukku Pedersen en Siemens Spieler Nielsen... die de plek nam van Lorensen. Uh, doen dat trouwens niet in een, in een enorm wereldschokkende tijd... van 3-44-91. Uh, maar Rusland deed het zonder Skobrev trouwens. Roem Jezin, dat is een sprinter. En dat merkte je wel in de slotfase... want hij had het heel erg zwaar moest geduwd worden... door zijn uh, uh, collega's. En Juskov was de derde man. Rusland verliest dus van Noorwegen. Rusland wordt zesde... Erben, uh, gaan we Skobrev nog terugzien, denk je? Ik ben, in de, ik ben de toekomst, want hij heel, twijfelt. Ik ben heel erg benieuwd, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat hij is niet een man die echt, uh, echt een met een schaats had, een, die echt zoveel liefde heeft voor de sport, dat hij denkt naar een, uh, naar een mislukte speler van ik wil nog op, op het ijs laten zien dat ik uh, een hele goede schaatser ben. We hebben de afgelopen jaren hebben we al heel vaak aan hem getwijfeld hè, of hij wel echt de, de juiste drive heeft, had eigenlijk. En uh, Ik denk niet dat hij, dat hij nu nog terugkomt. komt. Ik denk dat hij gewoon uh, afscheid neemt en dat hij andere dingen gaat doen. Uh, dan schaatsen. Ja, we hebben heel lang geroepen, met Skobrev, weet je het maar nooit. En als er spelers er zijn, dan staat hij er wel. Maar het antwoord was dat hij er dus helemaal niet stond. Goed, Rusland dus zesde, Noorwegen vijfde. We gaan dadelijk eerst bij de vrouwen uh, die finales rijden om 7, 8 en 5 6. En dan gaan we zeg maar beginnen aan de uh, grote finales. Het is trouwens ook voor de derde keer in de historie dat de Nooren geen enkele medaille hebben behaald. Ook zij dus een zeer teleurstellend Olympisch schaatstoernooi. Nou, dan gaan wij het in de loop van Radio Olympische nog over hebben uiteraard. Um, het is tijd voor, mogen wij wel zeggen... een van de meest populaire rubrieken in Radio Olympia. Namelijk die van Marnix Koolhaas. Een historische terugblik. Nu aandacht voor het EK Allround van 1953. Een toernooi met een bijzonder verhaal. Hey ja, hey ja, zet hem op! De Radio Olympia eist tijden. Art en Casey. Het schaatsarchief van Mannex Koolhaas. Goedemiddag luisteraars in Nederland of waar de wereld. Hier is Hamar van waar wij u vandaag en morgen op de hoogte hopen te houden... van het Europese kampioenschap schaatserijden 1953. Het Europees kampioenschap van 1953... is een van de meest bizarre uit de schaatsgeschiedenis. Het werd gehouden op 31 januari en 1 februari. Laat die data even bezinken. Het toernooi was vanwege het 70-jarig bestaan van de KNSB aan Nederland toegewezen. Maar omdat het bij ons permanent uit het Westen bleef waaien, werd het toernooi bij gebrek aan vorst naar het Noorse Hamar verplaatst. Vier meisjes gekleed in En het geen betoog dat juist dit Nederlandse Omdat de grote Noor Jalmar Andersen na zijn drie gouden medailles bij de Winterspelen in Oslo gestopt was waren de Nederlanders Broekman en Van der Voort de kanshebbers voor de titel. En daar is het startschot voor deze eerste serie 500 meter. We zien huiskers op de buitenbaan en Aspens de binnenbaan. Huskens ligt in anderhalve meter ongeveer voor. Wim Van der Voort hier op de buitenbaan en Halflee op de binnenbaan. En daar is het startschot onmiddellijk bij de rijders weg. Kees Hofman op de binnenbaan hij ligt vrij goed langs de sneeuwwand, Het komt nog iets scherper, toch draait hij daar goed. De op de 500 meter doen de Nederlanders het boven verwachting goed. Als Kees Broekman daarna met overmacht de 5000 meter wint... en Wim van der Voort keurig derde wordt... staat het tweetal na de eerste dag op de eerste en tweede plaats. Voor het eerst sinds Koen de Koning in 1905... Ligt er weer een schaatstitel voor Nederland in het verschiet. De sneeuw is natuurlijk van zekere invloed op de tijden geweest, maar laten we hopen dat het dan maar blijft sneeuwen zodat we er allemaal last van hebben. Dus... Terwijl het in Hamar ook in s'nachts door blijft sneeuwen, om... zorgt in eigen land een westerstorm met springtij voor een watersnoodram van ongekende omvang. Verslaggever Siebe van der Zee krijgt het dramatische nieuws ochtends om 9 uur, vlak voor de start van de 1500 meter, als eerste over de telefoon uit Nederland te horen. In overleg met coach Klaas Schenk wordt besloten om de rijders niet in te lichten. Goedemiddag luisteraars in Nederland, hier is voor de laatste maal Hamer... bij een overvol ijsstadion. Alle delen van... En zo doet Siebe van der Zee de hele zondagmiddag verslag... alsof heel Nederland nog in de schaatswedstrijden geïnteresseerd is. En daar gaat hier de finish. En dat betekent dus luisteraars dat wij Nederland een nieuwe Europees schaatskampioen 1953 heeft. En dat is Kees Roepman. Dan nu uitroeper Kees Brokman Nederland, dan horen het Europamester van Schijzer. Mijn Nederlanders, jij kunt vandaag trots zijn op deze nieuwe Europese kampioen. En Kees, ik neem aan dat je toch nog wel graag iets tot je familie in Nederland wilt zeggen. Ja, natuurlijk, ik ben erg blij dat ik dit kampzuurschap heb kunnen behalen. En ik wil langs deze weg allemaal de hartelijke hut doen. En familie, vader en moeder en trouwens allemaal. En dan wil ik ook. En direct na dit gesprek, zo onthulde Van der Zeelater, lichtte hij de rijders in over wat er zich die dag in Nederland aan het afspelen was. Tot een huldiging of viering van deze merkwaardigste titel uit de schaatsgeschiedenis is het vanzelfsprekend nooit meer gekomen. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische Winterspelen op Radio 1. Cap was dat met, uh, ja, inderdaad, laier, laier. Het is twaalf minuten over drie. U luistert naar Radio Olympia. Net als voor Nicoline Soubreij eindigde ook voor Michelle Dekker het Olympische avontuur in de kwalificaties van de parallelslalom. Is dat een schande? Nee, zeker niet. Michelle Dekker is met haar 17 jaar de jongste deelnemster in het veld. Een debutante op de spelen. Voor haar is de Olympische ervaring vooral een goede leerschool. Een reportage van Edwin Cornelissen. Je hoort het ze vaak zeggen. Sporters, coaches, zie je Olympische Spelen als een EK, een WK, een World Cup. Alles om de druk een beetje weg te nemen. Een gewone wedstrijd. Maar zo is het natuurlijk niet. Want de Olympische Spelen, dat is leven in een Olympisch dorp te midden van andere sporters. Dat zijn volle tribunes met juichende mensen. Dat zijn mascottes, live muziek en entertainment. Tot aan een Schotse doedelzakband aan toe. En onder die omstandigheden moet Michelle Dekker presteren. Eerste de kwalificaties maar eens overleven op de parallelslalom. En we kunnen de conclusie nu definitief trekken. Michelle Dekker staat 17e, Nico, Nicolin Sauerbrei op de 18e plaats. En dan is dit toch uh, een hele teleurstellende dag. Ja, natuurlijk is het teleurstelling, maar uh, ik heb uh, goede runs hier gezet, ook deze twee. En uh, ja, het, was gewoon, uh, het verschil is heel klein, dus het is gewoon jammer dat ik er net buiten val. Voor mijn gevoel, me runs gingen gewoon goed en uh, ik had goede tijden. Alleen ja, de slalom was niet heel moeilijk, dus uh, ja. iedereen had echt wel een goede kans hier. En ja, de verschillen waren gewoon heel klein uh, om ja, in de finals te komen. Ja. Jij had eigenlijk liever een moeilijker parcours gehad? Ja, ik ben meer van de ronde slaloms. Dus ja, ik denk als ze iets ronde hadden gezet, had ik dan misschien wel voordeel had gehad. Ja. En dan was misschien de slalom, was de wedstrijd ook heel anders uh, verlopen, denk ik. Ja, het is natuurlijk sowieso heel mooi dat je hierbij mag zijn. Een atleet van 17 is heel bijzonder dat ze het al gered heeft. En uh, nou ja, de reus slalom ging eigenlijk best wel goed met uh, 22ste. En nu de slalom hadden we gehoopt natuurlijk dat ze in de finals zou komen. En uh, ja, als je dan de, de dag begint, uh, we dromen allemaal natuurlijk. Uh, niet alleen de atleet, ook de coach en, uh, en de vader uh, aan de start. En ja, we hadden gehoopt dat het beter uh, had uitgepakt, maar ze heeft super runs neergezet, dus we zijn super trots. Merk je ergens nog uh, haar onervarenheid hè, als 17-jarige op de Spelen? Nou ja, je zal heus wel voordeel hebben als je, als je vaker spelen hebt meegemaakt. Het, uh, in het begin uh, denk je, nou, het is ook gewoon een wedstrijd en natuurlijk is de ambiance toch, uh, toch bijzonder. En, uh, en dan merk je ook aan haar natuurlijk dat ze toch stiekem een beetje zenuw heeft, terwijl ze eigenlijk normaal redelijk ijskoud is. Ja? Zo wordt het qua prestaties niet te spelen van Michelle Dekker. Maar ja, wie had daarop gerekend? 17 jaar, eerste Olympische Spelen en totaal verrassend geplaatst. Het is voor haar vooral een ervaringsmoment. Wat voor lessen neem je eigenlijk mee uit de Spelen? Het is natuurlijk, eh, als je aan de start staat, die druk is heel anders dan met andere wedstrijden. En eh, Ik had, tot woensdag, had ik dat woensdag ook. En eh, dat ging eigenlijk vandaag veel beter met die druk omgaan. Dus eh, ja, dat heb ik dan voor in Korea ook alweer... Eh, Gaat er misschien ook weer veel beter. Maar ja goed, jij zegt dus ik, ik heb er wat ontspannender in gestaan vandaag. Dat is wel belangrijk met zo'n wedstrijd. Ja ik, heb, ja, ik was minder zenuwachtig dan met de rust slaan. Dus dat is wel, ja, wel belangrijker. Nou ja, dat is, dat is toch met alle wedstrijden. Je, je gaat niet je eerste wedstrijd voor goud. Dat is, uh, dat is niet, zomaar, uh, niet zomaar wat. En uh, om die druk aan te kunnen is het fijn als je dat een keer meegemaakt hebt. En ja, ze is ook niet geheel onervaren. Ze, ze heeft meer wedstrijden gedaan dan mensen van 20, 25 soms, omdat ze heel vroeg begonnen is. En, uh, en dan hoort dit gewoon op dit moment misschien wel in het rijtje thuis. Michelle Dekker heeft naar mijn inzien een hele goede race gereden, een hele mooie lijn. In de aanloop van dit seizoen was ze aan het trainen voor de Olympische Spelen van 2018. Deze Spelen zaten eigenlijk niet eens in haar hoofd dat ze hier mee heeft gedaan is fantastisch. Betekent het dan ook dat je verwachtingspatroon wat bijgesteld wordt wat betreft haar carrière? Nou, niet qua carrière, want we wilden gewoon op een goede manier naar Korea. En de doelstelling is natuurlijk altijd vanuit NOC ook dat je, dat je ergens heen gaat als je wat te zoeken hebt. Ja, in 2018 is dat zeker het geval. Alleen, zoals dit seizoen al liep, ja, ze heeft al vijfde plek in een World Cup kwalificatie gereden. Dus dat had vandaag ook zomaar gekund. Waar is van haar nog uh, terrein te boeken? Waar, waar zit haar progressie nog in? Nou, misschien zoals je vandaag zag, hè, op, op misschien wat rechte doorslaloms. Dat uh, qua eindsnelheid nog, uh, nog wat dingen. En dat komt ook met de leeftijd, met ervaring. Ja, we hebben nog op, op fysiek terrein, we hebben overal nog wat stukjes te pakken. Dus uh, dat, is, dat is nog het mooiste eigenlijk, want ze is nog echt volop in ontwikkeling. Dus nu wordt het een leermoment voor over vier jaar. Uh, en ja, we gaan je natuurlijk de komende jaren nog terugzien. Hè? Ja, ik hoop het wel, ja. Met de World Cups en uh, dat, ik daar wel, uh, dat ik daar ook goed ga presteren. Toch denk ik dat Dekker stiekem wel gehoopt had op plek bij die uh, beste 16. Ja, die kwaliteiten heeft ze. Maar goed, ja, dan telt de ervaring uh, toch ook mee. Ja, jammer. Ja, het is niet anders. Uh, soms moet je verlies uh, accepteren en genieten van het, uh, van het winnen. Wat... Wat is een daar nou in? Ja. Ach, kijken naar je een ploegenachtervolging met ja, Eben. Ja, en dat is, een... nee, is echt het mooiste wat er is. <laughs> want die wint zich echt over alles op. Japan zeker. Dat zeker. Nee, nee, nee. Ja, Korea-Noorwegen. Oh. En dat is de strijd om de zevende oh. plaats. En dat begon al bij de start. Toen uh, Camilla Hallas-Varestveit uit ja. Noorwegen. Die nu rijdt de plaats van Marie Hemmer. Uh, nou ja, echt uh, uh, haar leven ja. moest geven bijna om bij uh, Bukko ja. en toen te komen. En nu moet ze er ook weer af. Terwijl bij de Koreaanse vrouwen het drietal is niet veel beter. helemaal is niet veel beter. uit elkaar wordt gespleten. Nou, en als je dan Erben Wendemars naast je hebt, ja. nou, dan vliegen de krachten hem je om de oren. Ja. Dit is Ik niet zoals het hoort, Erben. Ik zie hier echt pupillenschaatsen. Ik zie als je dus een, dus een Noorse dame hebt die dus helemaal niet kan starten. Noorwegen dan, wordt trouwens wel zevende. Ja, die wordt zevende. We hebben een a achtste. finale een b finale een c finale En dan heb je een d ja. finale Dus dat was dit, Dit was de d finale Maar als je dan in de, in de, een dame hebt <laughs> die helemaal niet kan starten. Waar zet je die dan neer? Die zet je als het ware dan een 7 zes meter achter de stadlijn, zodat ze bijvoorbeeld ook nog even een gat moet dichtrijden... naar de rijders voor zich. Wie bedenkt dat? Wie is die coach? Hoe kun je dat op dat bedenken? Dat je dat je, dat je zo'n stadopstelling doet. En dat je dan, dan nog raar staat te kijken, ook dat ze er dan naar 20 meter gewoon aflicht. Dus nou ja, uiteindelijk komt het, dan, komt het dan wel weer goed, maar dan rij je gelukkig tegen de Koreanen, die, die, die ook echt een team hebben, die wat dan na vier ronden helemaal uit elkaar slaat. Ja, het is een blamage voor, voor deze rijden. Dat ze hier rondrijden op dit niveau. Maar, is maar dit, met dit, wel met dit te zijde. Ja. Want uh, ja, we wilden eigenlijk. We krijgen nu trouwens uh, in de finale om plek 5: Canada-Amerika. Dus dat is eigenlijk eigenlijk een wedstrijd waarvan je een paar jaar geleden nog zou hebben gezegd... het zou een finale kunnen zijn. Maar die ja. zijn dus ook allebei erg, erg afgegleden, die twee landen. Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. Maar zij gaan dus nu dadelijk strijden om plek vijf. Ja, maar we wilden eigenlijk een beetje terug gaan kijken... zo langzamerhand ja. op het schaatstoernooi. Uh, laten we de, de, de vrouwen eerst even erbij uh, pakken. Uh, Erben, als ik dat aan jou voorleg... Uh, wie is dan de koningin van de speler voor jou? De koningin van de Spelen, uh, bij de vrouwen, dan is het toch gewoon Irene Wust. Irene Wust gaat gewoon naar huis met twee gouden medailles en drie zilveren medailles. Ja, de super allroundster die, die er gewoon is, die, die op bijna op alle afstanden gewoon op het podium staat. En uh, ja, dan heb je gewoon fantastisch gedaan. Dat is uh, on ongekend. Ja, het is eigenlijk een open deur natuurlijk. Maar Sablikova dan als mooie uh, prinses daar kort achteraan? Nou, nee, dan, dan Sablikova was ook wel verwacht hè, op die 5 5 kilometer. Dan denk ik eerder aan Jurien de Mors, die toch... Uh, waarbij Irene Wüst echt dankbaar mag zijn... dat ze een heel slecht ook olympische kwalificatiesnoer redden... zodat ze maar één afstand hier mocht rijden. Want dan was het anders nog wel spannend geworden... als Jurien Temors hier ook een 3 kilometer had kunnen rijden... of een duizend meter had kunnen rijden. Uh, maar zij deed het op de 1500 meter in een, in een fantastische tijd, hè, in 53-5. Uh, ongekend hoe, hoe, goed zij, hoe goed zij was. En dan, ja... Want dat, dat, was eigenlijk, dat zijn wel de twee Nederlandse dames die het in ieder geval goed gedaan hebben. Uh, de, Japan, de, de, de Chinese Hong Zhang, die ook een niveau liet zien hier met 1,14-0. Dat is een tijd, hè, als je al die tijden naast elkaar zet... Hè, wat, wat gereden is op, op, op, op al die afstanden... dan is dat denk ik wel de meest indrukwekkende tijd uh, die hier gereden is. de duizend meter, ja. ja. Mm -hmm. Even naar de studio. Carl, voor wie is voor jou de, de koningin van de Spelen? Ja, dat is zeker Irene. Uh, gewoon vijf keer starten en vijf keer op het podium. Dat is gewoon, uh, gewoon super. Uh, Jorien heeft natuurlijk een hele mooie 500 laten zien. En ik vond het unieke van die 500 uh, dat we 1 tot met 4 waren daar. Gewoon vier Nederlandse dames 1 tot met 4. En ik denk dat we Magobo ook wel even mogen, mogen highlighten. Ze heeft op twee moeilijke internationale afstanden twee keer brons gehaald. En dat vind ik ook wel uh, even te vermelding waard. Ja, en ik hoor ook uh, verhalen over haar dat zij um, een mentor is voor, voor velen. Um, ken jij dat van Margot Boer? Nee, dat ken ik niet. Dus okay. uh, ik, ik uh, ben er vier uit. En ik heb ook nooit met haar in de ploeg gezeten. Dus, Sebastian, heb, heb jij daar veel over? Nee, dat is ook nieuw. En Erben kijkt ook ja, er bij nee, jou. Als, ik, ook. als de ene mentor is, denk ik dat dat toch wel... dat Wust dat gewoon uh, iedereen is. Dat is. Zij is echt gegroeid de afgelopen jaren. Uh, zij is natuurlijk op drie Olympische Spelen... haalt ze ook drie keer een gouden medaille. Dat is ook echt... Uh, dan heb je dus acht jaar lang absolute wereldtop. En als je dan dat je voor de derde keer verspelen de bent en je hmm. wint dan vijf medailles, ja, dan heb je ook wel een beetje ervaring. En dan Met al die meiden die hier rondlopen, die nog nooit verspelen Spelen zijn geweest, die kijken dan waarschijnlijk wel heel erg op tegen, uh, tegen een Irene Wust. Maar zie je dat ook uh, om je heen gebeuren, dat zij ja. een leidende rol heeft? Ik zie dan dat daarvoor is bijvoorbeeld de ploegachtervolging wel een mooi onderdeel. Daarvan is zij echt, echt de leidster. Zij is degene die gewoon de lijnen uitzet. Die gewoon ook het voortouw neemt. Hè, die de meiden op sleeptouw neemt. Um, ja, dus Irene is echt gegroeid in die rol. Irene die is echt uh, ja, de, de, de, de kopvrouw van het Nederlandse schaatsenrijster. Is er ook iemand door het ijs gezakt, uh, figuurlijk gezien, Karel van Heijen? Dat je denkt, van nou, daar had ik toch wel wat meer van verwacht? Um, nou, dat is een moeilijke vraag nu. Nee, ja, volgens mij niet. Dus uh, we hebben het... Uh voor mij allemaal heel erg goed gedaan. Um, ik kan nu niet zeggen 1, 2, 3... Uh, ja, Yvonne Naut misschien met een zesde of een achtste plek. Maar ja, het voor haar de eerste keer te spelen... daar mag je eigenlijk helemaal niks van zeggen. Ook daarin het, netjes top 6 of top 8 gereden. Ik denk dat we gewoon als Nederland... Uh, heel erg goed in de breedte ge gepresteerd hebben. En als je het wijder ziet, als je het internationaal gaat zien... Ja, dan kijk je wel naar de Amerikaanse dames bij, bij spreken. Brittany Bow en uh, Henderson. Ja, dat zijn toch... Uh, of Heather Richardson, dat zijn toch wel dames... die gewoon eigenlijk hier voor de medailles hadden moeten komen. En die hebben dat niet gered. Ja. Sebastian. Uh, ja, nee, ik zit er ook hard op te denken. Maar in Nederland, uh, in geval, uh, wat betreft de Nederlandse sporters, is, is denk ik niet echt iemand nu door het ijs gezakt. Dat uh, uh, zijn vooral dus de Amerikanen, maar daar hebben we het al een paar ik, keer over gehad. Ja, ik zie lichtpuntjes hoor. Ik zie lichtpuntjes en ik zie ze nu rijden namelijk op, op de ijsbaan. Want ik zie in ieder geval een mooi duel nu op de ijsbaan. Dat gaat tussen Canada en Amerika. De Amerikaanse dames en de Canadese dames. Die rijden in ieder geval als een trein hier over, de, over, over het ijs heen. Dus er is nog hoop dat het allemaal nog wel goed komt met de, met de, met de buitenlandse schaatsreisers. Dus... Uh, ze gaan ook de laatste ronde in. betekent dat jij trouwens zo terug moet naar onze televisiecollega's, Erwin. Ja. Uh, Blondin, Kali Christ en uh, Brittany Schussler... die gaan uh, dit duel winnen, uh, denk ik, van de Amerikanen. Want het verschil is al over de seconde heen... met nog een halve ronde te gaan. Het gaat ook niet goed trouwens bij de Amerikanen... want Gillian Rookard rijdt Heather Richardson en Brittany Bo eraf. Oh, maar even uh, Dat is ook wel tekenend voor het rijden van de Amerikaanse vrouwen natuurlijk... dat Richardson en Bo worden gelost door Ruc en Canada wint inderdaad dit duel in 3-0-2-0-3. En Amerika eindigt op 1,8 seconden. Erben, jij moet even naar onze televisiecollega's toe. Anders krijgen we daar ruzie mee. Betekent dat Canada dus vijfde is geworden op deze Olympische Spelen. En dat de Verenigde Staten zesde is geworden op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Dat we volgens mij nu de baan gaan verzorgen. Ja, dat gaan we zo doen. Tot, even kijken, zeven minuten voor vier. En dan gaan we... Weer uh, verder, uh, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij zeg ik dat goed. Dan uh, gaan we weer verder met de volgende wedstrijd. En dat is dan de grote finale. Uh, tenminste, dan komen de grote finales. De eerste finale om het brons Canada tegen Polen. En dan de grote finale tussen Nederland en Korea bij de mannen dus. En daarna gaan we het vrouwentoernooi afmaken. Council and have you ever. Je hoort het net al eventjes van Sebastiaan Timmerman. Straks krijgen we de ploegenachtervolging finales. Eerst bij de mannen en dan bij de vrouwen. Um, wat verwacht jij daarvan, Karel Verheijen? Uh, van de kleine finale verwacht ik eigenlijk wel dat, uh, dat Canada voor het brons gaat. Die, uh, die staan er sterk voor en kunnen ook goed finissen. Iets wat uh, bij de Japanners vaak lastiger is. Bij de mannen is dat. Bij de mannen, ja. Uh -huh. En ja, de grote finale ga ik toch uit vanuit dat Nederland het moet gaan halen. Dan moeten de Koreanen niet onderschatten. De laatste vijf, zes ronden zijn ze net zo sterk als de Nederlanders. Uh, en in, vooral in het, in het begin heeft Nederland gisteren twee keer het verschil gemaakt. Maar Je bent net zo sterk in die zin dat ze een, een snelle tijd neerzetten. Ja, ze ja? kunnen goede laatste rondjes rijden. Maar ik denk ook niet dat de Nederlanders gisteren uitgedaagd zijn... om ook op die laatste ronde nog eens even de gasken, uh, gas te uh, gaan. En door vol aan te zetten. Ze deden het vrij ontspannen, op de klopt. mannen gisteren. Dus als, vergelijk je het, zie je een vergelijking met, uh, met de vrouwen? Ja, kijk, als je halverwege de rit al je tegenstanders voor je ziet... dan weet je dat je gewoon heel goed uh, ervoor staat. En dan is het alleen nog maar op je benen blijven staan en finishen. Hm. Had je de indruk dat Zuid-Korea al uh, het achterste van de tong had laten zien? Uh, ja, ze moesten toch nog wel even aan de bak gissen tegen de Canadezen. Uh, dus ik denk dat ze wel redelijk uh, naar hun eindtijd zijn gegaan. Maar ook zij moeten 3,41, 3,40 kunnen rijden. Dus, ja. uh, maar dat kan dan weer in het voordeel van Nederland zijn... als Zuid-Korea gisteren al volle bak heeft moeten gaan. Ja, dus, uh, dus het, uh, het is nog niet uh, helemaal gelopen... maar ze hebben wel een hele grote kans. We zetten hem in potlood niet al vast, die medaille. Zullen we dat doen? Dat zou mooi zijn. Wat slot, waar zou Nederland het op kunnen verliezen? Uh, ja, dat is lastig. Uh, Middelste de hondjes denk ik. Dus, uh, dus als ze niet de, de hoge snelheid van Sven in het begin door kunnen trekken... daar zit de kracht van de Koreanen. Aan de andere kant, als Sven later ook weer op kop kan komen... dan kan hij dat verschil ook weer zo goed maken. Ja, maar verschillen als van 12 seconden verwacht je uh, niet in de finale? Dat gaan we niet verwachten, nee. Mag ook eigenlijk niet, hè? Hoor Hoor de finale ook niet. onwaardig. En nee. nee. het was... lijkt ook wel, ik durf het bijna niet te zeggen... Uh, alsof uitgeleiden er niet, niet, niet bij... Uh, ziet in deze spelen. Dat, dat, ik kan het me haast niet voorstellen. Zoveel kracht vertonen ze, Zoveel stabiliteit. Ja, ze, ze, ze hebben echt een missie en ze staan ervoor. Maar uh, dat dachten we vier jaar geleden en acht jaar geleden ja, ook. Cool. Dus uh, laten we dat nog even wachten tot we over een uurtje <lacht> verder zijn. Uh, ik zou het <lacht> ze heel graag gunnen uh, als we nu wel, uh, wel met z'n allen goud gaan halen. Oké, okay, het is uh, precies half vier. Dit is Radio 1.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 De Algerijnse president Bouteflika stelt zich verkiesbaar voor een vierde termijn. De president is 76 jaar oud en kreeg in april vorig jaar een beroerte. Hij werd in enkele maanden in Frankrijk behandeld... en is sindsdien nauwelijks meer in het openbaar verschenen.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 NWB is het duidelijk drukker dan een week geleden. De grootste drukte wordt volgend weekend verwacht... omdat het dan ook nog carnaval is. Tot zover. NOS Radio Olympia. Het is één minuut over half vier. Goedemiddag. luister naar Radio Olympia. Er was vandaag veel uh, geel, blauw en rood op het Museumplein in Amsterdam te zien. Het zijn de nationale kleuren van Venezuela. In dat land wordt al weken geprotesteerd door uh, studenten tegen de regering. En het gaat er hard aan toe. Er zijn ook al doden gevallen. Mensen die in Amsterdam bij elkaar kwamen, willen de studenten steunen. Verslaggever Martijn van der Zanden ging que naar de demonstratie. Zo'n 150 tot 200 mensen zijn hier vanmiddag op het museumplein bij elkaar gekomen. Het is een kleurrijke demonstratie. Veel mensen hebben petjes op of sjaals om waarop de vlag van Venezuela staat. En ook hebben heel veel mensen spandoeken en borden vast. Hier nog een vrouw met een geschilderde vlag van Venezuela op een groot wit bord. En er staat op SOS Venezuela. Ook zij vindt het erg belangrijk hier te zijn. Mijn ouders en mijn hele familie zijn in Venezuela. Dus voor mij is het allerbelangrijkst. Ik hou van mijn land. En uh, het is nu gewoon helemaal. hardklauter yeah, eigenlijk. Wij kunnen hier erg vrij zijn. En we willen hetzelfde in ons land ook. Hoe erg is het in jullie land op dit moment? Echt erg is echt erg. Op die momenten kun jij kan toch niet tegen de regering of zelf jouw spreiding aan jouw idee, aan jouw mening, kun jij niet daar zeggen. Je hebt niet... geen vrijheid van meningsuiting. Je bent vrij van lopen, geen vrijheid van mening. Jij bent helemaal niet vrij. Dus uh, is erg, echt erg. En jij hebt geen zekerheid voor de toekomst. Wij willen vrijheid in Venezuela. Wij willen vrijheid in Venezuela. Overal. In het hele land. Het is niet alleen in Caracas of in de, gro de grote staten. Maar in het hele land, Venezolans, de jonge studenten uh, vechten tegen, tegen dictaturen. Ze willen vrijheid. Ze willen vrijheid. Ze willen vrijheid voor, voor studeren, uh, wat ze willen uh, studeren. Nou, hier een jongen met een witte trui, zwart petje. Hij heeft twee borden vast. The world must know what is in ja, de wereld moet weten wat er in Venezuela gebeurt. En dat legt hij in het Engels ook nog even uit waarom hij dat belangrijk vindt. There is no communication, there's is no media, there's is no news, there's is no internet. So the, the, the world, the world cannot know exactly what is happening. we zijn here, we are the country and we defending our people. Ze balen ook van het vele geweld dat tegen de studenten in Venezuela gebruikt wordt. Ja, dus met heel veel uh, traangaas en uh, pellets en uh, tegen de studenten. Er zijn ook al doden bijgevallen. Jazeker. En wat het opmerkelijk is, dat ze hebben gezegd ongeveer dat zes doden zijn gevallen of acht. Maar eigenlijk zijn er meer dan dat. En dat is heel jammer dat de, dat de wereld dat niet weet. Ja, protesten op het Museumplein in Amsterdam. Een sfeer van allergie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ondertussen laat de president Janukovic ook van zich horen vanuit de stad Garkov. Dat ligt in het oosten van het land. Hij zegt dat hij weigert af te treden. We hebben contact nu met onze verslaggever Kisha Hekster in de stad Lviv... in het westen van Oekraïne. Dag Kisha, wat voor indruk maakte hij... Nou, president Janukovic voor het eerst inderdaad dus te zien op de televisie nadat hij gisteren zijn handtekening zette onder het akkoord. Harde taal sloeg hij uit. Uh, hij vergeleek wat er gebeurd is uh, gisteren en vandaag met de situatie toen de nazi's aan de macht kwamen in uh, Oekraïne. Hij noemt alle beslissingen die er genomen zijn uh, de afgelopen dagen illegaal. Hij is niet van plan om af te treden, noemt de oppositie gangsters. heeft het over een staatsgreep, allemaal vanuit Garkov, dus inderdaad hele harde taal, maar toch als je hem zo ziet, dacht ik, dit is uh, niet een man die alles nog onder controle heeft. Hij maakt echt wel een aangeslagen indruk in dat interview. Uh, hoe wordt daar bij jou op gereageerd in Lviv? Ja, hier in de Lviv uh, is dus iedereen tegen Yanukovych uh, in het westen van Oekraïne en uh, ik kijk nu uit over het uh, Euromaidan. Le Vif, zoals het hier heet, dus hier hebben ze ook een plein waar al maandenlang gedemonstreerd wordt. Het regent hier heel hard, maar toch zijn de afgelopen uren honderden mensen bij elkaar gekomen... om hier ook te kijken, het nieuws te volgen op grote schermen die er, die er opgehangen zijn. De kaarsjes voor de slachtoffers die er gevallen zijn nog maar eer gisteren. Het is een hele rare sfeer eigenlijk... Van, um, ja, ...van verslagenheid over die doden die er nog maar zo kort geleden gevallen zijn. Ook mensen uit Levif... Uh, en tegelijkertijd natuurlijk ook opluchting over dat we in ieder geval president Janukovits rol in Kiev uitgespeeld lijkt. En tegelijkertijd is natuurlijk ook angst voor wat er gaat gebeuren aan de andere kant van het land, in het oosten... waar het grootste deel van de bevolking, het overgrote deel van de bevolking... Um, ja, niets van de, van de westelijke onafhankelijkheidsgedachte moet hebben en juist meer naar Rusland kijkt. En dat is de plek uh, niet toevallig waar Janukovits nu naartoe is gegaan... En dat maakt uh, ja, de situatie ook ongelooflijk spannend en onvoorspelbaar. Want het is niet uitgesloten dat, uh, dat er dus in dat oosten gezegd wordt... wij hebben niks te maken met wat er in Kiev gebeurd is of wat er in Lefif gebeurd is. Wij uh, splitsen ons af of wij, ons de rechtmatige machthebbers van Oekraïne... die zitten voortaan in Garkov. Allemaal scenario's die denkbaar zijn, maar uh, vooral, vooral voorlopig dus nu... Ja, in Kiev en in het oosten, anarchie. en onduidelijk situatie. Hier is het verder rustig. En dan nog even naar oud-premier Timoshenko. Die komt uh, waarschijnlijk uh, vrij. Uh, is er iets over te zeggen wat zij uh, gaat doen? Nou, dat wordt heel interessant om te zien. Zij zal ongetwijfeld uh, ja, ook als een held worden binnengehaald. Uh, een hele belangrijke, symbolische vrijlating zal het zijn. Zij, uh, degene die nog maar een paar jaar geleden op het nippertje verloor... ...van president Janukovic de presidentsverkiezing. Ik was toen hier in Oekraïne, dat was echt een miniem verschil. En niet lang daarna is zij uh, in wat hier, in ieder geval in dit deel van het land... ...gezien wordt als een politiek proces voor zeven jaar vastgezet. Daar heeft ze er nu twee jaar van op zitten. Als zo iemand vrijkomt, ja, dat is natuurlijk... Uh, ...zal dat een uh, explosie van het beleidschap teweeg brengen. Tegelijkertijd is haar rol, uh, ja, in, in, in, is ingewikkeld... ...omdat ook heel veel mensen in haar niet het vertrouwen hebben dat zij degene zal zijn die de problemen van de Oekraïne kan oplossen. En het is geen probleem dat zij nog in Garkov zit, waar nu ook Janukovit zit? Ja. ja, zij is daar uh, gevangen gezet, juist omdat zij daar helemaal niet populair is. Haar populariteit ligt dus stil meer in het westen, in de zieve... Uh, ja, ik neem aan dat als ze haar vrijlaten, dat ze dan een vrijgeleide zal krijgen, uh, onmiddellijk naar Kiev. Het is ook niet uitgesloten, uh, helemaal uitgesloten, dat ze naar uh, Duitsland zou vertrekken. Het gaat... Niet zo goed met haar, ze heeft uh, last van haar rug. Maar het zou ook misschien raar zijn als zij uh, naar het buitenland zou vertrekken... op het moment dat haar land natuurlijk uh, in zo'n turbulente periode ziet... en haar een klein beetje kennen. Dan denk ik dat zij wel ook een grote rol voor zichzelf weggelegd ziet. Oké. Okay. dankjewel. je uh, Kiesja Hekster. Zij is uh, momenteel in de stad Lviv. En dat is... Uh in het westen van Oekraïne. En eh, nou, zodra er nieuws binnenkomt over oud-premier Timoshenko die dus in Garkov nog vastzit. Als hij vrijkomt, dan hoort hij dat bij ons. Over een kleine twintig minuten de finale bij uh, de Mannen. We gaan eens even kijken hoe uh, het in de Adler Arena is... waar inmiddels uh, Martin Hesman is aangeschoven bij uh, Sebastian Timmerman. Uh, is er al een uh, opstelling bekend? Ik kan hem wel raden. Het zou een grote verrassing zijn als het anders zou zijn. Ja, nou, de opstelling van de mannen die is natuurlijk wel bekend. na al het gedoe van vandaag. Oh? Blokhuizen, Verweij en Kramer. Uh, bij de vrouwen uh, krijgen we zojuist door uit, vanuit de katakombe van het stadion... dat uh, Irene Wust, Jorien ten en Marit Leenstra de finale gaan rijden. Uh, dus niet Van Beek, maar Leenstra en toch de Mors, die uh, na de halve finale toch even naar haar knie greep. Uh, de knie waarop ze terecht kwam uh, eerder uh, deze week in de serie... in de heat van de duizend meter was dat toen zij werd getorpedeerd... door een van haar concurrenten. Dus kwam ze terecht op haar knie. Nou, die knie pakte ze even beet, maar blijkbaar toch goed genoeg... Uh, om te rijden. Uh, Martin, we gaan het zo hebben over het mannen toernooi uh, van de afgelopen weken. Maar even over deze opstelling. Want ja, wij vinden altijd iets van opstellingen. Wat vind jij van deze opstelling? Die nou, <laughs> is, uh, is goed genoeg. Uh, Marit Leensta en Irene Wius hebben de meeste wereldbekers samengereden. Dus dat die samen rijden vind ik eigenlijk wel uh, heel normaal. En dat ging eigenlijk ook heel erg soepel. Het ging nog makkelijker dan gisteren. Ja, goed. Dus wat dat betreft uh, gaan dus uh, Wust, Temmers en Leenstra in de finale rijden. Strakjes, die is na de mannenfinale. Die gaan we dadelijk eerst doen, uh, Lara en Robert. Okay. Goed, um, we zouden even over het mannentoernooi gaan ja. praten. We hadden het net al over de koningin van de Spelen. En vooraf hadden we gezegd, nou, dat worden Wust en Kramer wordt dan de koning. Ik ben benieuwd hoe jullie daar nu tegenaan kijken. Mag ik hem eerst even aan een karel voorleggen hier in de studio? Kalf Verheijen? Ja, als je naar het lijstje kijkt van, uh, van de medailles... Dan, uh, dan staat Sven natuurlijk met drie medailles na vandaag... Uh staat wel bovenaan. En dan heb je een lijstje met Jorrit, Koen, Jan Blokhuizen en uh, Michiel Mulder met twee medailles. Uh, ja, ik vind het wel heel uniek eigenlijk wat Michiel Mulder heeft gedaan. Uh, eerste worden op het koningsnummer de 500 meter. Ja. En daarna nog een mooie derde plek erbij pakken. Uh, maar Sven, als hij straks uh, ja, met twee goud en één keer zilver naar huis gaat, uh, is ook wel iets heel moois hoor. En voor jullie jongens? Ja, voor mij sprongen inderdaad ook die 500 meter uh, eruit. Uh, vooral omdat we dus daar ook 1, 2 en 3 werden. Uh, uh, met Michel Mulder, Jan Smekers en Ronald Mulder. Uh, terwijl we uh, jarenlang geen medailles uh, hadden behaald. Sinds 88 niet meer. Dus die 500 meter sprong er bij mij echt uit. Uh, Martin, wat, wat is... ja, nou, voor mij ook. Uh, Michel Mulder is uh, denk ik de koning van de Spelen. En ik denk dat, uh, dat hij ook heel veel uh, krediet heeft gewonnen in Nederland. Door, uh, ik zie het aan mijn kinderen. Die willen iedere avond Mulder versus Mulder zien. Dus uh, wat dat betreft is hij wel de koning van deze spelen, denk ik. Michel Mulder. Ja, nu gaan er ook wel verhalen over volgend seizoen. Hè? In het kader van, uh, van de financiën: geld verdienen zou het beter zijn als Michel Mulder en Ronald Mulder. De tweelingbroers weer bij elkaar komen in één ploeg. Wat. wat ik denk, vind jij? het dat, nou dat je, goed zijn of juist niet? Nee, nee. Wat je, wat je ziet afgelopen jaar is juist dat het heel goed is... dat we twee relatief gelijkwaardige teams hebben. Dat zie je bij uh, de sprint, maar dat zien we ook bij de, middellange, of bij de midden- en lange afstand. Je ziet hoe de bandformatie-team uh, van uh, TVM en Corendon, dat die juist... Uh, ervoor gezorgd hebben dat het niveau veel hoger is geworden. Als je alle goede bij elkaar stopt, word je niet beter. En dan krijg je hetzelfde effect als vroeger met de kernploeg. Dan komt er een soort van gelatenheid over het team. Die concurrentie tussen de teams vind ik wel erg goed. Is dat ook een van de redenen inderdaad... dat wij uh, van die goede 500 meter rijders hebben gekregen in de laatste jaren? Dat is zeker het geval. Dat, uh, die spinters hadden in het verleden natuurlijk slechte faciliteiten. Er kwam uh, destijds toen ik in de kernploeg zat, was er ruimte voor één spinter. En later mocht Jakker en Leeuwenk daar aansluiten. En die sprinters hebben zichzelf natuurlijk heel goed op de kaart gezet. En die uh, diversiteit in ploegen zorgt er ook voor dat... Uh, ja dat uh, die jongens al op een eerdere stadium met elkaar gaan concurreren. En dat heeft er wel voor gezorgd dat uh, ze ook in staat zijn... om twee vijfhonderd meters op een dag heel goed te rijden. Ja, ja, ja. Sorry, Lara, Robert, dat ik even vragen ging stellen. Eh, ik neem helemaal. jullie rol helemaal over. Ik helemaal niks, dat doe je fantastisch. Vol <laughs> Volgende vraag is weer <laughs> voor jullie, hoor. <laughs> Karel, eventjes naar jou, want je hoort het, hè? Uh, dus het specialisme wat uh, Nederland nu ontzettend goed uh, heeft ontwikkeld... Is, uh, dat komt met name vanuit die ploegen. Is dat ook wat jou betreft de reden van het succes nu? Ja, en ook bij de jeugd... Het, uh, het is tegenwoordig veel cooler ook om te gaan sprinten. Uh, dus ook op je 17e of 18e zijn er al mogelijkheden om daar je in te ontwikkelen en te onderscheiden. En dat zorgt ervoor dat het gewoon vanaf de jeugd af aan veel volwaardiger wordt, uh, wordt neergezet. Mm -hmm. ja, en dat, uh, dat betaalt zich later uit. Maar ik ben met Martin eens dat. Uh, Doordat je twee concurrerende ploegen hebben die echt uh, ook, uh, van elkaar de beste willen zijn. En dat haalt wel het beste voor Nederland uh, naar boven. Nou is het zo dat we hebben gezien in het buitenland dat er heel veel prestaties achterbleven. Um, de Amerikanen hebben ondanks uh, het, uh, het pak... We hebben toch maar besloten om het contract te verlengen met de fabrikant van het pak. Misschien wel een opmerkelijke beslissing gezien de resultaten. Maar toch, denken jullie dat er veel vraag zal komen uit het buitenland... naar uh, Nederlandse informatie over hoe doen jullie dat toch en hoe kunnen wij het beter doen? We beginnen met Carl. Ja, dat gebeurt natuurlijk al best wel veel. Hè? Je hebt Bart Schouten die hier werkt. Uh, Zijtje van der Lende is weg geweest. Uh, Janni Romme heeft in het buitenland getraind. Costa uh, is nu in, in Rusland bezig. Bart Veldkamp. Bart Veldkamp is bezig, dus je kan zo'n heel lijstje oproepen. Uh, maar ik denk dat je echt in de breedte moet gaan kijken. Ik denk dat de buitenlanders de laatste tijd te veel op uh, een individu hebben gestu uh, ja, gerust eigenlijk. Dus er was een keer iemand die het olympisch niveau aankomt. Maar in de breedte heb je niet vijf of zes jongens die gewoon uh, uh, een ploeg uh, op, uh, op kunnen stellen. En ik denk dat daar de buitenlanders uh, aan moeten gaan werken, de breedte. Ja. En hoe is dat uh, daar in Sochi? Nou, ik, ik vind uh, uh, inderdaad die Nederlandse uh, coaches in buitenlandse dienst, ze hebben niet altijd voor succes gezorgd. Een beetje het probleem Veldkamp werkt nu voor de Belgen, maar als je bij Bart Veldkamp over bijvoorbeeld zijn tijd in Amerika begint, begint hij gelijk over de bond. Dat daar, dat eigenlijk daar het grote probleem misschien wel is, dat het nu ook slecht gaat. Want er zitten mensen meer voor zichzelf en voor hun eigen portemonnee dan, uh, dan voor de uh, uh, voor de rijders, zeg maar. Om de rijders beter te maken. Ik sprak ook met uh, een coach ik zal zijn naam niet noemen, want hij zei het uh, min of meer off the record, maar een van de Nederlandse coaches in de afgelopen week die uh, zei ook dat hij benaderd was door de Amerikaanse bond. Hij zegt, dan ga je daarheen voor een gesprek. En dan zeg ik van, ik ben de coach, dus ik wil eindverantwoordelijk zijn. Dus ik ben ook de baas. En dan zeggen ze, dan, dan schrikken ze allemaal. Dan kijken ze gelijk op van, oh jee, ja, maar dat is niet de bedoeling. Want wij willen wel de baas blijven. Is, is, hoe zie jij dat, Martin? Nou, die structuur is inderdaad een heel groot probleem. Uh, in de Verenigde Staten heb je inderdaad een, uh, een program director. En Die bepaalt gewoon dat iedereen op hoogte gaat trainen uh, als we in Europa aankomen. En dat wilde die sporters ook helemaal niet. En dat hebben ze ook aangegeven als uh, één grote klacht dat ze vanuit Salt Lake City in Europa kwamen... en wilden acclimatiseren. En in uh, kolommen werden gestationeerd. Op 1000 dat... meter hoogte. Ja, 1300 meter hoogte. dat ja. wilden ze eigenlijk helemaal niet. En uh, daarmee zie je weer dat, dat daar nog heel veel uh, geleund wordt... op kennis uit de jaren 80. En dat is in Amerika zo. Dat is in Noorwegen het geval. En dat is in Duitsland nog heel veel erger het geval. Ja, want uh, Jarle Pedersen... die gaan we denk ik ook niet meer terugzien als coach volgend nee, jaar. De nee, De nee. kans is in ieder geval klein. Die is heel klein. En in Duitsland is ook het geval. En er wordt nu heel erg gerefereerd aan... Kijk, je hebt Kemkers en Ori. Dat zijn wel de twee succescoaches. En uit hun stallen komen uh, Renate Groenewold die het heel goed doet. Dan heb je Gerrit de Velde, uh, Romme en Timmer, die allebei uh, Jack Ori hebben getraind. Dus er is uh, vanuit die twee kampen enorm veel. Nieuwe kennis uh, die ervoor zorgt dat wij in de breedte zo goed zijn. En dat zien de buitenlanders wel. Die willen heel graag even dat soort coaches. Volgens, mij, ja, weer terug, uh, ja, volgens ja. mij moet Martin zo ook weer terug naar de televisie. Oh, Want er staat nou, iemand okay. alweer te wijzen en te doen. <laughs> ja, okay. ja, zo werkt dat. Okay. Hè? Zo ja, werkt ja, dat. Ja, ja. Dus we bedanken Martin bij deze voor zijn bijdrage. Zo zet ik hmm. even die microfoon van hem uit, anders gaat dat wel erg rommelen. Uh, uh, ja, Martin is dus weer even terug. Dus okay. je moet het nu weer even met mij doen alleen. Nou, het is helemaal niet erg. Um, want eventjes verwijzen naar een aardig stuk in de Volkskrant uh, van dit weekend. Um, waar wat buitenlandse schaatscoaches, uh, Carol en dat vraag ik ook aan jou... Uh, geïnterviewd zijn naar dat Nederlandse succes. En ze wordt ook gevraagd... Uh, ja wat zij dan zouden moeten doen. En dan zegt bijvoorbeeld de Poolse coach, eh, Kmizik... die zegt, ja, de, de, de sport moet vaker te zien zijn, ook bij ons. We moeten ervoor zorgen dat jonge kinderen naar de ijsbaan komen... in plaats van naar voetbal of volleybal. steken duidelijk, hand ja. in eigen boezem, die coaches. Kou hij, dat, dat, dat is wel aardig, toch? Dat, ja. Wij hebben continu gezegd dat Nederland uh, ja, te veel successen heeft... en uh, de kennis moet gaan delen, maar die coaches zeggen zelf ook nu... Is ook aan ons. Ja, je moet het bij de jeugd ook, ook uh, po, uh, ja, populair laten houden. En uh, Nederland is daar goed mee bezig. In de tijd van Egon uh, en nu ook KPN. Hebben gewoon, uh, voor de jeugd uh, gaan ze gewoon met uh, reizende ijsbanen eigenlijk door het land heen. Om gewoon het schaarste st te stimuleren. Mm. En um, dat zegt ook een beetje wat ik net aangaf. Uh, je kan niet op individuele uh, succesjes je bouwen. Je moet een structuur hebben, je moet een organisatie hebben. Vroeger had je ook in Rusland stadions met 80.000 mensen die, uh, die kwamen kijken. Dat heb je nu niet meer. En dat, dat zou je eigenlijk moeten veranderen. Sebastiaan, zie jij daar wat in? Om ook uh, in het buitenland ja. daar veel meer structuur aan te brengen. Nou ja, en te beginnen met overdekte ijsbanen, Want in Polen hebben ze dat niet eens. Die, mm -hmm. uh, als, je, als je de verhalen van de, van de Polen hoort... die moeten altijd naar Berlijn, naar Erfurt. Uh, ze hebben geen overdekte ijsbaan daar. Uh, die, dus al jarenlang, uh, of, er wordt al jarenlang gediscussieerd over een hal in uh, Warschau. Nou, die is er nooit gekomen. Uh, uh, en de enige baan waar wel wedstrijden worden gereden. Zakopane, dat is een buitenbaan. Dus ja, daar begint het al mee. Goede infrastructuur. Maar ja, dan moeten dat, dat moet daar wel uh, ge in geïnvesteerd gaan worden. Dus wat dat betreft is het ook wel belangrijk wat dadelijk de Poolse mannen gaan doen. Want reken maar als de Poolse mannen, de vrouwen staan in de finale, mannen dadelijk in de finale om het brons tegen Canada. Als zij hier een medaille wegkapen, ja, dan is dat toch weer een extra uh, reden en motivatie natuurlijk om wellicht inderdaad eindelijk eens een keer een uh, overdekte hal te gaan bouwen in Polen. Ja. Goed, um, we gaan even uh, doorborduren op de affaire van vandaag... rond uh, Jorrit Bergsma, die dus uh, uit de uh, ploegenachtervolgingsploeg is gestapt. Hij heeft gezegd, nou, bel mij maar niet meer, want ik doe niet meer mee, ik ben zat. De grote vraag is hoe de coach daarachter uh, zit natuurlijk, Jillet Anema. Hij staat bij Steven Daleboud. Jorrit Bergsma was reserve voor de ploegenachtervolging... en kondigde vandaag naar buiten toe aan de media aan um, dat hij zich daarvoor terugtrok. Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, dat op zich weet ik niet waarom en hoe precies. Ik weet wel dat uh, gistermiddag kwam Jorrit bij me met de uh, telefoon waarin wat sms'jes stonden. Die heb ik met een halve oog gelezen en uh, hij zegt ik ben er wel klaar mee en ik wil op de tribune zitten. En ik zei nou dan gaan we toch op de tribune zitten. En van wie waren die sms'jes? Die waren tussen hem en Koops. De, de bondscoach, Adi Koops? Ja, ja. En, uh... Wat stond daarin? Nee, dat, dat uh, ja, met een half oog gelezen. En dan ga ik fouten maken, zeg maar. Maar in elk geval dat hij die, dat die er wel klaar mee was. En dat hij zich terug, terug. Maar dat Maar die sms'jes waren de aanleiding om zich terug, terug te trekken? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, ik denk dat dat veel meer was. Dat het zijn gevoel was van, nou, nou, dat hij zei van ik ben er klaar mee. Zo is dat... Uh... Ja, dat heb ik niet, maakt ook niet uit. Ja, maar hij heeft op de tribune gezeten. En we zijn gaan slapen. Volgens mij was het verder prima en rustig. En uh, niks, niks niet heibel. Hoezo? En uh, vanmorgen ben ik bij Hendricks geweest. En uh, nou, die wou ons verhaal horen. Nou goed, dat heb, dit is mijn verhaal. Dat is uh, kort. Uh, maar Jorrit heeft uh, daar wel een statement uitgelegd. En dat, dat moet hij dan ook zelf doen. Want als ik ga zeggen wat hij zei, dan krijg ik het dus dubbel op. En... Uh, uh, daarna uh, werd ik gebeld door uh, Bert Maalderink. En die uh, zei van, Jorrit is niet op de ijs. TV-collega. TV-collega en uh, Jorrit is niet op de ijs. En uh, mag ik hem voor de camera hebben? En uh, ja, we zitten daar uh, net bij... Be... Ja, ja, zeg maar. Ik be... nou, vroeg me eigenlijk af, op dat moment was het dus toch al duidelijk... dat is toch gisteravond al besloten dat hij zich terugtrok. Ja, ja. Maar is het niet een raar moment om je terug te trekken? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, kijk, vast moet staan dat Jorrit gewoon compleet loyaal teamlid in mijn team is. En ik dat dus niet, zijn integriteit niet ter discussie stel. Hij heeft bij mij in het team, geeft hij veel meer aan het team dan dat hij ooit terugvraagt van het team. Ja, maar in dit geval gaat het om de ploegachtervolging, Dus met de andere teamleden, Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuizen. Ja, maar hij is iemand die echt uh, veel geeft en... Ja, als coach weet je gewoon dat als je een team hebt... dat je krijgt eventueel, als er al last is, dan krijg je last met de bank. Dus de bank, dat is het eerste wat je moet managen. en dat is, Ik constateer alleen de feiten dat, dat is nu niet gebeurt. Dus het gaat om geld? Om geld? Je zegt de bank. Ja, ja, nee. De reservebank bedoel je? De reservebank. Oh, ja. ja, de reservebank. Het is het wel ja. goed dat ik het toch even vraag? Ja, nee. Goed, als je, het eerste waar je last mee krijgt, de reservebank. Het schijnt overigens nu ook nog dat er een fors geldbedrag aan zo zit als je reserve bent. Uh, en al die dingen meer. Ik, dat, dat toont te meer dat Jorrit daar uh, compleet in tegenover is. Maar dan toch, het, het blijft een rare moment. Tijdens de wedstrijd, de eerste rondes zijn al geweest. Ik vraag me dan af, wat is er in godsnaam gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je toch wel? Je praat toch ook met Joris Bergsma? Nee, maar nee, je wil niet halen weten hoe het leven hier in elkaar steekt, zeg maar. Nee, daar hebben we het niet over gehad. En bovendien, als hij zegt, hij is er wel klaar mee. Ik ben, ik ben er lang klaar mee, zeg maar. Dus uh, het is prima. Dat is, dat is wel goed en uh, het is wel best, zeg maar. En ze hebben hem gevraagd, weer in Calgary, om deel uit te maken van, uh, van het pursuit. En ik had gewoon het standpunt, ik ben clubtrainer, zeg maar. En dan ga ik ook niet naast Van Galen op de bank zitten. Dus nu ook niet, ik heb me er totaal niet mee bemoeid. Snap je dat Arie Koops hem niet opstelt? Het is uh, aan de coach... Om, om, ...omdat uh, ik heb me ik heb daar niet over nagedacht... ...van iets wel te doen of iets niet te doen... ...want dan ga ik kijken hoe techniek is... ...hoe mensen achter elkaar rijden... Dan, uh, ik moet me, of er, ...het is net als een beetje zwanger... ...dat bestaat ook niet... ...of ik ben zwanger of ik ben het niet... ...of ik bemoei me er wel mee... Hè, ...maar zodra ik naar kijk... dan is mijn, ...mijn oog zegt dan bepaalde dingen... ...dan ga ik me ermee bemoeien... ...dat heb ik niet gedaan... ...ik heb niks gedaan... ...ik heb er niet naar gekeken... ...ik heb er dus ook niet met hem over gesproken... zeg maar. Ik ben compleet blanco en al die dingen meer, want als ik me er wel mee bemoei, dan erger ik me helemaal lam aan de ondeskundigheid die erbij zit. En het blabla bla waarbij ze zeggen dat ze het geweldig gedaan hebben en dat ze het heel deskundig gedaan hebben, al die dingen meer, daar erger ik me lam aan. Dus eigenlijk zeg je, Arie Koops is niet deskundig? Ik heb gezegd wat ik net zei. Jordi Bergsma trekt zich terug en dan heeft in één keer iedereen daar natuurlijk een mening over. Vooral over het moment waarop had je achteraf als coach niet tegen hem moeten zeggen... hou even twee dagen je adem in uh, en, en denk er dan nog eens goed over na. Kun je het dan misschien eventueel nog zeggen? Ja, als ik, als ik nou bij het coaching of ik me er betrokken ben, voelde wel. Maar ik had het, uh, ik, dat heb ik helemaal niet gehad. Ik had gewoon het idee van, uh, ja, ze zoeken het maar uit met z'n allen. En ik was met een and hele andere ik en ik heb half Amerika op mijn nek hangen, Dus ik had ook wel, ik, ik, ja, ik sta niet meer op scherp joh. Dus ik ben er niet mee bezig. Ik, uh, het, het, het, het is mij wel goed. Ik denk, oh, wel best, joh. Laat maar. Ah, ja, ja, ja, ja, inclusief Rush Limbo in Amerika. Die zit op zijn nek. Uh, wat zegt Jillert Anema nou eigenlijk, over hij? Nou, hij zegt dat het gewoon een beslissing van Joris zelf is geweest. En uh, dat hij zich er niet bij bemoeid heeft. Maar hij ergert en... zich wel kapot aan uh, Koops en de mentaliteit. En uh, lijkt wel de arrogantie, zoals hij het noemt. Ja, de, ik, hij wordt toch wel toch op een manier getrikkerd door de verslaggever. Um, en en die, die probeert ook dief, diep te graven. Maar ik denk dat we uh, sowieso moeten kijken... dat we nu uh, moeten kijken naar de uh, uh, kleine finale en de finale. <lacht> Voor mij is dat belangrijker dan uh, dat we dit nu helemaal gaan uh, uitdiepen. Ja, dan gaan we dat toch gewoon doen. Helemaal goed. 2 seconden en 23 honderdste is het verschil in het voordeel van Canada... na bijna 4 ronden. 3,5 ronden zijn er gereden. 8 ronden in totaal in deze finale voor het Brons Canada. De mannenploeg die 4 jaar geleden Olympisch goud pakte... Mathieu Giroux, Lucas Makowski en Danny Morrison... rijden voor de derde keer ook in deze volgorde bij elkaar. In Turijn zilver, 4 jaar geleden dus goud... door in de finale te winnen van Amerika. Daar won Canada wel van, maar uiteindelijk komen ze... Dus dus toch terecht in deze B-finale tegen de Polen. Dus Broedka, Nitswitski en Szymanski... die werden uitgeschakeld door Nederland. Gisteren Canada verloor van Zuid-Korea. En Canada breidt de voorsprong verder en verder uit. Alhoewel nu, nee, nu begint het terug te lopen. 1 seconde en 85-honderdster. Erwin, daar komen de Polen. de Polen. De Polen hebben nog een heel goed eindstuk. Want ze, ze winnen ook meteen veel terug. Hoor. Ze winnen meteen drie tienden in, in 200 meter terug. En ja, Nu moeten ze de gas kan ook gewoon vol zetten, Want ze moeten moet aardig. Het gaat hard hoor, het gaat nu wel heel hard. Ze hebben nu nog maar 1,3 seconden voor achterstand op die Canadezen, die Canadezen die zitten er helemaal doorheen. Danny Morrison die koopt nu op kop, ja dat is natuurlijk wel een hele goede 1500 meter rijden. Die kan hem misschien een klein beetje aanzetten, maar het gaat niet lukken hoor, want die Polen komen eraan. Nog maar één seconde en nog twee rondjes te rijden. Danny Morrison die twee medailles won. Dit mannentoernooi zilver op de 1000 en brons op de 1500 meter versus de Polen met Broedka, de Olympisch kampioen die nog uh, met zijn maten 4400 van de seconde moet goedmaken in de laatste rondjes op de Canadezen om hier een tweede medaille te pakken. Broedka en Morrison de enige niet-Nederlandse mannen uh, die een medaille hebben veroverd op de individuele onderdelen. Nog 34 honderdste van een seconde is het nu in het voordeel van de Polen. Oh, de Polen zijn er onderdoor. En, gaat Mors en Morsen gaat kapot. Daar gaat het mis bij de Canadezen. en gaan dan hier de Polen voor een sensatie zorgen door uh, een ja. medaille te behalen op de ploegenachtervolg. En dat denk ik wel, want de Canadezen liggen al op meer dan een seconde. De Canadezen liggen op 1 seconde, 200, Maar bij Polen gaat het ook bijna mis. In de laatste bocht gaat het bijna mis met uh, Szymanski. Maar de Polen redden het. Polen pakt de bronzen medaille. En Canada de Olympisch kampioenen van vier jaar geleden. En dus uh, acht jaar geleden goed voor het zilver. Nu niets. En dit is weer een opsteken voor de Poolse schaatsers. Ja, die Polen zijn echt uitzinnig. En wat hebben ze het ook gewoon goed gedaan hoor. Ja, Danny Morrison, hij wist met dat 300 graden van het moet harder. Ik geef alles op kop. Maar hij blies zichzelf daardoor helemaal op. Hij ging erna naar de laatste positie en hij moest er ook meteen af. Ja, toen waren de Canadezen echt verslagen. Maar die Polen die Polen die rijden gewoon top, hoor. Die rijden met, een, met dat team, halen ze het maximaal eruit. 3,41 is een keurige tijd voor, voor, voor de Polen. En een terechte, mooie bronzen medaille voor Polen. Ja, nadat ze zich gisteren dus een beetje inhielden, zo leek het. in die halve finale tegen Nederland om te sparen voor vandaag. Nou, die gok pakt dus uh, goed uit voor Brutka, Nitzwitski en Jan Szymanski. Polen dus komt op de bronzen plek terecht, op de derde plaats terecht. En Canada wordt vierde in het uh, mannentoernooi bij de ploegenachtervolging. Waar we nu de grote finale krijgen voor het eerst. Nederland in de grote finale. Want de finale die we net zagen, dat was de finale waar Nederland de twee keer daarvoor uitkwam, in uitkwam. Turijn derde achter Italië en Canada. Uh, vier jaar geleden dus weer derde achter Canada en Amerika. Uh, nu moet het dan een keer de gouden medaille worden. Eindelijk die lang verwachte gouden medaille... die bijna een obsessiewet voor de zesvoudige wereldkampioen op dit onderdeel. De ploegenachtervolging. Maar, nogmaals gezegd, bij het WK kom je maar één keer in actie... rijd je tegen de klok. En nu is het een knock fase geweest... en gaat Nederland het in de finale opnemen tegen Zuid-Korea. Korea met Jo, Kim en Lee. Hung, Jung, Yo, Cholmin, Kim en Sung, Hoon, Lee... En dat is ook de beste opstelling. Hun vierde man was Tijben Mo, de sprinter. Die hebben ze helemaal niet gebruikt. En Erwin, de Koreanen. Dat, is een, uh, dat zijn rijders. Dat is een ploeg, de Koreaanse ploeg. Die heel dicht om elkaar rijdt. Zelfde slag, beetje duwen erbij, gevaarlijk. Het Koreaanse team heeft zich echt heel goed op getraind. En ze rijden compact. Uh, rijden hele vlakke, vlakke, vlakke rondetijden. Uh, ze hebben echt een goed team. echt de rijden die precies hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde formaat hebben. Perfect in elkaar slag rijden. Maar gelukkig hebben wij de Nederlanders. En de Nederlanders die zijn echt uh, ook goed aan elkaar gewaagd. Drie jongens uh, die, uh, die hetzelfde postuur hebben. Uh, goede allrounders zijn allemaal. Veel met elkaar getraind hebben. Uh, ze weten precies wat ze, wat, wat, wat, wat ze moeten doen. Ze weten precies wat... wat wat, wat, hoe de rond rondtijden zo meteen moeten zijn. En als ze gewoon hun eigen rit rijden... dan gaan ze echt sneller rijden dan die Koreanen. De start is geweest voor Sven Kramer aan de binnenkant. Jan Blokhuizen uh, voegt in in tweede positie. En Koeverwey moet nee. mee als derde man. Zes Je keer goud, uit. zeven keer zilver en negen keer brons. Heeft Nederland al 22 medailles. Dit moet nummer 23 worden. En dit moet de zevende gouden medaille worden van deze Olympische...